De inleveractie werd georganiseerd door de gemeente, het OM en de politie. In het jaar 2000 werd al eens een landelijke wapeninleveractie gehouden. Die leverde toen zo'n 3600 wapens op. Het treinverkeer van en naar Den Haag is weer hervat. Het heeft een paar uur gelegen vanwege een lekkende airco... van een broodjeszaak op het centraal station. Omdat het systeem door de stadsverwarming wordt gevoed... kon er flink wat water de hal van het station instromen. Ook liep er water in de kelder, waar stroomvoorzieningen staan... De elektriciteit werd afgesloten om een kortsluiting te voorkomen. Ruim een half uur geleden werd het treinverkeer van en naar Den Haag weer op gang gebracht. In het noorden van Kenia hebben gewapende mannen een invalide Franse vrouw van 66 ontvoerd. Ze werd in haar bungalow aangevallen, vermoedelijk door strijders van Al-Shabaab. De ontvoerders hebben de vrouw meegenomen naar Somalië. Drie weken geleden werd in Kenia een Brit doodgeschoten. Zijn vrouw werd ook meegenomen naar Somalië. Frankrijk roept Fransen op het gebied te mijden. Engeland heeft de warmste oktoberdag ooit achter de rug. De temperatuur was met 29,9 graden net iets hoger... dan het vorige record uit 1985. Ook in Nederland en België werden records gebroken. Het was de warmste 1 oktober ooit. De temperatuur liep in de beeld op tot 26 graden. Bijna 2 graden warmer dan het vorige record op 1 oktober, namelijk in 1908. Het weer vannacht, helder, maar ook kans op dichte mist, vooral in het westen. koelt af naar Gator 6. Morgen volop zon en maximaal van 24 graden. Dit was het NLS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Dames en heren, een bijzonder goede nacht en welkom bij De Overnachting. Vandaag een beetje anders dan normaal, want niet live vanuit het College Hotel in Amsterdam. Het zal u namelijk niet ontgaan zijn, maar op radio en tv wordt 60 jaar tv in Nederland volop gevierd. En in het kader van 60 jaar tv zend ik vannacht nogmaals een gesprek uit met volgens mij de beste televisiepresentator van dit moment. De man die al jarenlang de meest succesvolle dagelijkse talkshow presenteert... De man die de meest prestigieuze prijs voor de tv-makers won... namelijk de zilveren Nipkoff-schijf. En met de wereldrijd door won hij ook al de gouden televisiering. U gaat luisteren naar een gesprek van een uur... dat ik een paar maanden geleden voerde met Matthijs van Nieuwkerk. En ik klop op de deur. En jawel, de deur gaat open. Bijzonder Patrick, goede avond, Patrick. Welkom. Ja, dankjewel. <laughs> ben je Ondreem. een beetje aan het ontspannen hier in deze kamer? Nou, de Kamer nodigde er wel erg toe uit, zeg. Wat een luxe. Je komt uh, uh, net uh, van de uitzending. Ja. Uh, hoe is dat als jij klaar bent met een uitzending? Heb je dan uh, een adrenaline rush, Of ben je dan Zit je even in een dalletje? Ja, toen, toen we, toen we... Het, is, het is veranderd in de loop der jaren. Omdat er routine bij komt. En omdat sommige... adrenalinerush had ik in het begin natuurlijk heel erg. Zeker toen we in de gesmiezen kregen dat het programma misschien wel eens wat zou kunnen worden. En dat de kijkzijven heel langzaam begonnen te klimmen. En toen liet ik me. Uh, ja, toen nam ik een biertje, nog een wijntje, nog even napraten, nog een schouderklopje. Maar daar heb, ik, daar heb ik harde les in geleerd. Dus ik heb eigenlijk een soort ijzeren, saaie discipline. Dat ik na afloop van de uitzending stap ik op de fiets. Ik geef iedereen uiteraard beleefd een hand. En dan stap ik op de fiets, dan bel ik mijn vrouw. En dan vraag ik hoe was het En dan zegt ze een beetje wat ze ervan vond. En dat kom komt meestal overheen met wat ik van vond. Dus de ene keer ga ik uh, fluitend naar huis... en de andere keer uh, een, beetje, een beetje zagrijnig. En dan, ga ik, uh, dan ben ik thuis. Dus er is eigenlijk... Uh, en, en daar eet uh, uh, ik wat of ga ik uh, lees de krant. Of ga ik, uh, ik, het is allemaal niet zo opwindend meer. Maar uh, je bent net klaar met de uitzending. Ging die goed voor jou? Vanavond. Ja. Was uitstekend. Ja? Ja. Was uitstekend. En jij was zelf ook goed? Ik was zelf... Uh... <laughs> ja, goede vraag... Ik zat het programma niet in de weg. Nee. nee, het ging goed. Ben je kritisch op jezelf? Ja, zeer. zeer. Nee, kijk, het is live. En, en natuurlijk zijn er sommige onderwerpen, als ik zou zeggen... de ergernissen van Jan, dat, dat is natuurlijk appeltje-eitje. Dan is het echt aan hun om, om, om te glanzen. Dat leid ik slechts in... Maar er zijn altijd wel gesprekken waarbij, waarbij het er even op aankomt... en dat je wil laten zien, we zijn hier wel bij de wereldrijd door. en Het is niet Nieuwsuur of het is niet Pauw en man of hè, allemaal programma's die ik overigens bewonder. Maar we hebben een ander idioom en een andere sfeer misschien. En dan komt het wel op mij aan. Dus, dus en het is live, en dus is het... Altijd is er iets gemist, is er een vraag vergeten, had het leuker kunnen zijn. En dat als ik op de fiets zit, is het één grote gemiste kansenfestival in mijn hoofd. Wat ik mooi vind, is dat als er mensen bij jou aan tafel komen... dan ben je enthousiast, die krijgen een mooie inleiding. Uh, ben je ook enthousiast over jezelf? Zou je jezelf een mooie inleiding kunnen geven? Uh, ja. Bescheidenheid uh, dicteert bijna dat ik hier erg uh, gereserveerd op antwoord... Maar dit is een nachtprogramma niemand luistert. Dus. Niemand luistert. Dat is niet waar hè. Nee, dat is juist niet waar. Nee, ik geloof wel dat ik... ik, ik, ik kijk, in het begin heb ik heel lang gedacht... En dat, en dat was zeker waar. Ik, ik wilde het leren, het vak. Negen jaar geleden begon ik aan dit vak. Op 9-11 was mijn eerste proefuitzending voor de Varen. Dus toen gingen we eens kijken, vooral de Varen, of ik überhaupt dit zou kunnen. En ik kwam uit de krantenwereld en ik heb mijn heel lang leerling gevonden. Een leerling, terwijl het, het best al aardig ging en, en, en, uh, en Holland Sport al bezig was en, en, en noem maar op. Maar een leerling van een aantal presentatoren waarvan ik dacht... ja, dat is het echte vakmanschap. Nou, dat ben ik niet meer. Ik ben geen leerling meer. Dat zou echt uh, potsierlijk zijn. En ik jouw leermeesters waren bijvoorbeeld Mart Smeets? Ja, Mart Smeets, Felix Rotterberg. Ja. Ja. Ik heb net een ode gebracht aan Willem Duis. Dat is niet een leermeester, omdat hij niet meer op tv was... toen ik in de gelukkige omstandigheid kwam door toeval om presentator van een televisieprogramma te worden. Maar dat had hij anders ook zeker geweest. Maar besef je nou ook uh, dat jij nu ook de leermeester bent? Dat er uh, mensen zijn die jou als voorbeeld zien? Ja, dat merk ik ook, want ik krijg brieven. En we krijgen natuurlijk veel, bijvoorbeeld vanavond weer... of ik even op de foto wilde met een school van journalistiek... en een aantal jongens daarvan, die wilden eigenlijk... ik zeg, wat willen jullie dan bij de krant, bij de NSC of bij Parool? Nou, eigenlijk wat jij doet, weet je wel, dat is natuurlijk een beetje naïef. Maar, maar goed, het hoort er wel bij. Nou, het scheelt me in die zin wel dat, dat, dat, dat, we, blijkbaar een, dat we blijkbaar met z'n allen iets maken... en dat ik iets kan wat bij sommigen tot de verbeelding spreekt. Ja. Nou, bij sommigen. Ja, bij sommigen, want het is niet dagelijkse kost. Maar soms staan er studenten voor mijn neus die zeggen... ja, dit, dit wil ik ook. Ja, oké, okay, daar kan ik me iets bij voorstellen. Nee, maar je hebt ook wel de verzet. Hoe bedoel je? Nou, ik bedoel het, het tempo van interviewen, de veelheid aan onderwerpen dat is wel iets uh, wat jij mede vorm hebt gegeven. Dus je hebt wel echt iets nieuws gedaan. Volgens mij kunnen wij over uh, 50 jaar... een uitzending die jij voor Willem Duis hebt gemaakt... maken over jou. Ja, ik, ik, dat, dat doe je niet allemaal altijd bij volle verstand. Van, we gaan nu een programma maken wat veel meer vaart heeft dan alle anderen. En van sport tot cultuur tot politiek, dat ontstaat. Daar moet ik eigenlijk uh, de, de, de credits geven aan de architect van de Wereld door. Ewart van der Horst, die zegt... We moeten veel doen. We moeten veel behandelen. Het is vroeg op de avond. Mensen hebben niet veel tijd. Het is niet late night. Dat is een ander tempo. Weet dat. Hou die aandacht vast. Allemaal televisiewetten die waar zijn. Maar waar je uiteindelijk mm, eigenlijk niet mee moet leven. Maar blijkbaar is het de vaart van de wereld draait door. Er een die erg uh, bij mij hoort. En die inmiddels mijn tweede natuur is geworden. Dat klopt. En dat was nieuw. Ik weet nog wel toen we er twee jaar waren. Inmiddels zijn we er. En is het geweldig dat we in ons zesde seizoen ook nog bekroond worden. Maar in het begin waren we sensationeel, was ik in de kranten. Er was iets nieuws. Ja, dat is er natuurlijk wel vanaf. Hoe hm. rust jij uit? Uh, wij wonen uh, voor een deel in Amsterdam en voor een deel in de Achterhoek. En in de Achterhoek betreft het een kleine schapenboerderij. Zeer comfortabel en bovendien erg mooi gelegen. Dat laatste is nog veel belangrijker. Een beetje van God en iedereen verlaten. En daar, nou, daar zwem ik wat en dan uh, loop ik wat hard... en dan uh, landt en dan slaap ik veel... en dan maak ik eens een wandelingetje en dan lees ik eens heerlijk de kranten, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel nodig. Ik, bijvoorbeeld wat ik niet nodig heb is het buitenland. Daar ga ik nog wel twee of drie keer heen, met kleine tripjes, met mijn dochter bijvoorbeeld. Maar dat, ik heb het daar meer dan genoeg naar mijn zin. Het mag ook regenen wat mij betreft. En, en wanneer is die, uh, de wereldrijd door uit je systeem als je vakantie begint? Uh, vrij snel. In het begin helemaal niet. Ik heb, er, ik heb gedroomd van de wereldrijd door. Dat is natuurlijk op het hysterische af, maar daar heb ik echt wel last van gehad. Dat Ik dacht, jeetje, Mina... Dit gaat ver, maar dit treedt enige, uh, nou, in de beste zin van het woord, routine op. Maar als je dan nu rust hebt, waar droom je dan van? Dan droom ik van uh, voetballen, vaak. Ja, Oude dromen keren terug, merk ik. Het is de laatste tijd weer veel voetballen. Ik droom veel van mijn moeder, die twee jaar geleden overleden is, merk ik. Uh, andere dingen, andere dingen dan werk. Ja. En wat droom je dan over je moeder? Dan zie ik haar weer. Ik mis haar erg, dus... Uh... Uh, in, in, in mijn dromen is het er weer. En dat is steeds vaker, gelukkig het geval. Dat vind ik fijn. Heel raar. Ik word soms heel blij wakker. Ja. Kan jij goed zonder de wereld rijden, hoor? Uh, heel goed. Nee, maak je geen zorgen. Ja, maar iedereen zegt, het zit ook jou als een jas. En het is ook zo. Zeker. En... Maar ik had het ook ontzettend naar mijn zin in Holland Sport. Ja. En ik vind de top 2000 ook hartstikke leuk om te doen. Maar goed, dit heeft een dagelijkse beat. Daar heb ik zelf erg... Dat wilde ik erg. Ik wilde proberen... klinkt misschien een beetje kinderachtig, want ik was tenslotte al, al 41. Maar ik wil... Zo heb ik ook altijd tegen de journalistiek aangekeken. De schrijvende pers. Ik wil het vak leren. Ik geloof in een term als vakmanschap. Op het, op het, uh, nou, op, op, daar heb ik een drift bij. Dus ik, ik heb dat vak echt in de vingers willen krijgen. En de wereld daardoor is dus dagelijks en zo dominant dan. Ook in mijn leven, maar misschien ook voor sommige kijkers dat je zou kunnen zeggen, dat is jouw leven. Maar dat is het niet. Ik heb, ik heb me erg mijn best voor gedaan. Ik begrijp dat jij dat ook vraagt. Maar ik, ik, ik, ik, heb, ik heb er rust over, omdat het, uh, het is gelukt. Dat is eigenlijk de grootste triomf van dit programma. Dat het tegen een heleboel keren in... namelijk het tijdstip, de zender, de voorraaf, weet ik van wat... De, achter de journaals, wat moest ik allemaal horen. Ik wist er eigenlijk niks van, dus ik dacht... Nou, het zal wel, laten we ons best maar eens doen. Is het gelukt... En daar heb ik rust over. Ik zou ook zoiets anders kunnen doen. Maar je legt de lat ook nog altijd zo hoog. Ja. En waar haal je die drive vandaan? Omdat ik... Ja, dat zit gewoon in mijn karakter besloten. Ik kan niet... Ik, ik kan niet leven met half werk. Of het uiteindelijk niet half werk wordt in de uitvoering, dat is een ander verhaal. Maar ik kan niet leven met het is niet goed doordacht. Er is niet genoeg aandacht aan besteed. Het had originele gekund. We be be be bevinden ons op een... Gebaandspad, het is een open deur. Al ben je die... bezeten? Ja, in die zin ben ik in het vak. In de tijd die ik daar dus mee bezig ben, ben ik bezeten. Dat geloof ik wel. En zijn dat nou driftig, beter wordt, Ik ben driftig. Zeg zeggen ook wel eens mensen, je bent manisch? Ik ben niet manisch. Nee, ik geloof niet dat ik... Uh... Hysterie is mij vreemd, maar ik ben wel een zeer gedreven televisie maken. Dat durf ik al te zeggen. En dat heeft ook zijn repercussies op de mensen met wie ik werk... de redactie met wie ik... de moeres die uiteindelijk die van de wereld draait door wordt. Je kan een hele grote vriendenclub zijn. Je kan ook zeggen... oké, okay, we moeten uiteraard zeer collegiaal... en het liefst vriendschappelijk met elkaar omgaan. Maar het eerste en het belangrijkste is dat we een goed programma maken. Dus iedereen moet zo driftig zijn... in het maken van het programma zoals jij. Iedereen moet zo'n vakman zijn zoals jij. Uh, nee... Dat hoeft niet, maar je moet, en dat is de kunst van een redactie samenstellen... Je moet, je moet de club zo samenstellen dat je gevoed wordt... en dat er een aantal mensen zijn die perfect kunnen uitvoeren wat we bedenken. Ja, want dat is ook nog een kunst op zich. Hoe, hoe vertaal je dat naar uiteindelijk, want het is allemaal maar theorie... of het is een ideetje, niet meer dan dat. Het is een ideetje om een opera van één minuut te organiseren. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Dat, dat werkt alleen als de allergrootste componisten willen meedoen... anders is het waterverf. Ja, dan komt er een redactie in beeld. En dat, is, ja, dat, gaat, uh, dat gaat heftig en dat is leuk. Dat is, dat is, dat, dat is waar het om gaat. Nou, we hebben ook een van de grootste componisten voor je klaarstaan. Want je wou een plaat uh, horen zoals het ja. altijd mag. Nou, uh, wat, wou je, wat wou je horen? Ik wou horen uh, Bob Dylan. Uh, omdat het, het, vind ik, het beste nummer is wat de popmuziek heeft opgeleverd. En omdat het voor mij een belangrijk nummer was. Waarom is het voor jou een belangrijk nummer? Omdat Bob Dylan uh, in mijn jaren desonderscheids... dus in de... In de in net postpuberteit zal ik maar zeggen, uh, een Leidsman was. Niet minder dan wat. Dat is, het is twee, drie jaar religie voor mij geweest. Ik geloofde in hem. Ik vond dat hij de waarheid sprak. Dat klinkt allemaal ontzettend puberaal en dat, dat was het ook. Maar ik kleedde me als Dylan. Ik, ik sprak als Dylan. Uh, ik keek in een camera als Dylan. Uh, en ik draaide alleen maar Dylan. Ik was eigenlijk twee jaar lang, wat mezelf betreft, Bob Dylan. Wij gaan luisteren naar Matthijs van Nieuwkerk alias Bob Dylan. Bumps of dime in your prime, then you. People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all a kidding you. Grounding.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 his eyes And say, do you want to Genoten. Ja, ik kan het dromen natuurlijk. En er zijn ook zoveel uitvoeringen. Dit is dus het originele. Ja, het blijft mooi. Dan word je ook weer even jong. En we hebben natuurlijk al even je moeder gememoreerd. Mm -hmm. um, maar wat mij ook opvalt... is dat uh, Juke is jouw eindredactrice Dan uh, zit hier in de Kamer ook verscholen... ergens uh, Julia Wolf, jouw uh, jou, zeg maar, zakelijk waarnemer... die alles regelt. Ja. En dan... Uh, is er ook nog je vrouw Karin. En je heb je omringd door sterk vrouwen. Ja. Hoe belangrijk is Karin voor je? Ik leef in een matriarchaat. <laughs> nee, dat meen ik echt. Ik ben, altijd, ik ben altijd door vrouwen geregeerd. En blijkbaar bevalt me dat goed. Dat heb ik nooit uitgezocht, maar ik realiseer het me laatst wel. Ja, Karin is mijn vrouw. Waar ik al 25 jaar mee getrouwd ben. Dus dat heet stooyen en toeverlaten. En alle clichés zijn er van toepassing. Uiteraard. En hoe belangrijk is zij in het succes van Matthijs van Nieuwkerk? Nou, ik zou, ja kijk, als je, als je samenleeft, dan leef je ook samen. Dus, je, je, dus de, de rustige omstandigheden waarin je keuzes kan maken... of de rust waarin je je energie vindt om je werk te kunnen doen... dat, dat creëer dan, he, dat, daar helpt zij mij natuurlijk ook bij... Omdat je, omdat je je leven samenleeft. En zij heeft mij behoed voor een aantal uh, beslissingen... die ik misschien zelf, was ik in mijn eentje geweest, anders had genomen. Gelukkig maar. Want in die zin is ze een stuk verstandiger dan ik. En uh, ook toen ik hoofdredacteur van het Parool was... wat, wat eigenlijk qua tijd een veel intensievere tijd was. Hè. Ik was toen bijna nooit thuis. Want je, zo, s ochtends vroeg de eerste vergadering... en s'avonds representatie in de Bijlmer en bij Ajax... en weet ik veel waar ik allemaal moest opdraven. Ja, dat heeft ze allemaal uh, goed gevonden. En is daar enthousiast bij geweest. En, was en kon het enthousiasme wat ik gelukkig zelf ook had... ik ben geen zagerij gelukkig... Uh, uh, vond dat genoeg in de momenten dat we, dat we dan wel uh, tijd voor elkaar hadden. Dus haar geduld en haar wijsheid hebben mij natuurlijk ontzettend geholpen. En niet, in de vergeten, niet de laatste, pas haar liefde. Je zei ook net van nou dan fiets je weg bij de wereldrijd door en dan bel je haar even. Ja. Wat, waar gaat het dan over? Dat gaat over de uitzending... Heel simpel, het is een, eigenlijk een kort zakelijk telefoontje. Maar ik zeg maar ze in wel ook... gewoon vraag: gewoon: uh, hoe was het? En dan zegt ze wel eens ja, je... En dan zegt ze: nou, dat eerste, dat was wel een beetje erg op gaat, of dat kwam niet helemaal uit de verf, of die zou ik nooit meer uitnodigen. Of... Neem je het van haar aan allemaal? Nou, ik sla het natuurlijk wel op. Ja, natuurlijk, want anders zou ik er ook niet. Ik bel niet om, om, om, om, om het aan te kondigen dat ik eraan kom. Ik wil echt even snel weten van iemand uh, wiens oordeel ik uh, zeer op prijs stel. Er zijn natuurlijk meer mensen, maar omdat ze geheel waardevrij en ook niks hoeft te verbloemen, kan zeggen: Nou, dit was goed en dit was niet. En ik, ik vaar op haar kompas. Maar soms is het heel moeilijk om van iemand van je echt houdt, van je van echte liefde, om daar iets van aan te nemen. Dat zou ik juist willen omdraaien, eerlijk gezegd. Ja? Dat ja. je al snel in de verdediging schiet en zegt: van... Ja, maar wacht even, dat heb je misschien fout gedaan? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik neem, ik neem graag iets van haar aan. En heb, wat dat betreft is het, is het ook een kompas. In, in, in, in smaak, kwaliteit en, en, en, uh, en, en moraliteit misschien zelfs wel. Heb je dat nodig? Ja, dat heb ik wel nodig, ja. Want? Nou ja, precies wat ik zeg. Ik ben in die zin een zeeman die een kompas nodig heeft. Anders, oh. uh, anders uh, vaart hij niet de goede kant op. Zou je gaan driften? Dan is de kans niet, aan, niet ondenkbaar dat ik ga driften. En als jij loslaat, wat zou dan gebeuren? God het. Nou, is het dan echt seksdrugs en rock and roll en uh, welkom bij BNN? Ik weet niet. Ik ben nu, ik ben nu, vijftig, <laughs> Patrick. Maar uh, ja, misschien heb je gelijk. Ik weet het niet. Dat weet ik niet goed genoeg. Laat ik daar gewoon. Dat, ik, ik hoef ook niet alles te weten. Dat weet ik bijvoorbeeld niet. Ik weet wel dat ik haar. Uh, ik denk uh, dat je het wel weet, maar dat je denkt, mensen zijn het daar niet over hebben. Uh, nee, dat dacht ik eigenlijk niet. Ik dacht echt, ik weet het niet. Hmm. Ja. Is, het dan, is het dan moeilijk om de, de, de vrouw van Matthijs van Nieuwkerk te zijn? Dat denk ik niet. Ik denk dat het erg leuk is. Ja? Nee, dat is overdreven. Nee, kijk, we zijn 25 jaar bij elkaar. Dat, dat gaat... Er uh, zijn soms turbulenties. Soms stormt het. Yeah? Dat, en en als, je die, uh, als je die doorstaat, dan uh, kom je er meestal uh, gelouterd uit. Of je gaat uit elkaar. En dat had ook zomaar gekund. Want je moet ook een beetje massa hebben, laat je eerlijk zijn. Als je, als je begin 20 bent en je kiest voor elkaar en je belooft elkaar eeuwige trouw... zoals je dat voor de ambtenaar van de burgerlijke stand doet... dan slaat dat natuurlijk eigenlijk... dat meen je dan oprecht. Maar dat is natuurlijk ook een gekke werk... om dat te vinden en te beloven. En het leven is lang en, en, en turbulent en Luur, maar jij, en wordt op, jij wordt op handen gedragen en uh, Nipkoff schrijft en duizend afleveringen, duizend prachtige afleveringen. Uh, houdt zij jou ook op de grond? Ja, ik geloof niet dat ik zelf... Uh, Zeker, zeker? Dat, dat is zeker iets wat zij doet. Als ik, als ik de neiging zou hebben dat zelf niet al te doen. Ik geloof niet dat ik er, er erg hoog in de bol heb. Dat geloof ik niet. Maar als ik, als ik daarnaar neig, dan zal ze mij zeker uh, toespreken. En waar valt zij nu nog op? Waar, sorry? Waar valt zij nu nog op? Wat is, ik begrijp helemaal niet wat je vraagt. Nou, ik bedoel, als je, als je twintig bent, dan val je op iemand. En ja. dan, zijn er, dan ben je verliefd. ja. Waar valt zij nu nog op? Waar is zij nu nou ja, nog... dat zou je natuurlijk aan haar moeten vragen. Ja, maar wat denk je? Uh, aan de tijd die je bij elkaar bent. Want hoe langer je bij elkaar bent, hoe meer je deelt. En hoe meer verleden je deelt bijvoorbeeld. Wat ontzettend leuk is, we hebben twee kinderen. Waar we zielsveel van houden. En die we niet meer opvoeden, want ze zijn al het huis uit. Maar die wel erg in ons leven zijn. En met wie we nog steeds heel veel samen doen. Dus ze valt misschien ook al inmiddels op de vader. En op uh, misschien de... Uh, Ik vind het ingewikkeld. Je moet het haar vragen. Maar valt ze ook op de televisiepersoonlijkheid? Ik geloof niet per se. Maar ik vind wel, ik geloof, ik, ik vind oprecht, want ze was in het begin... Uh, ik was echt van de krant. En, en ook de romanticus die bij een krantenman hoort... zoals je Peter van der Meers, die wij tegenwoordig nog wel eens in de uitzending hebben van de NRC... daar herken ik erg veel in. In zijn energie, maar ook in zijn ontzettende liefde voor het papier. En voor de pagina. Ja, die... die... Dat had ik ook. Ik was daar dag en nacht mee bezig. Ik kocht s ochtends de Guardian en dan zei ik... moet je kijken op pagina 12, Zeg maar maar een 1-punts lijntje... rond de foto in plaats van een twee punts lijntje. Waarom doen ze dat? Nou ja, dat zijn details waar ik echt... die hielden mij wakker. Dat heb ik bij de tv totaal niet. Het is, ik heb het erg naar mijn zin, het gaat me goed af. En ik heb er plezier in. Maar die bezetenheid en dat pure vakmanschap... die grote liefde voor dat vak, die heb ik voor de televisie niet. Dat, dat kan ik gewoon naast elkaar zetten. In, in, in de mate waarin het me onrustig houdt. Maar en Karin, jouw, jouw vrouw, die valt dus ook meer op de krantenman Matthijs... Nou ja, de televisie. omdat ze dacht, daar hoort ook een wereld bij. Dat is natuurlijk een wereld met de glamour en de, en de, en de snelle jongens... en de, en de, en de publiciteit en het, en het beroemd worden op een gegeven moment. Je wordt bekend. Of dat al, je weet niet wat dat is. Je hebt er een soort vermoeden van. En het vermoeden wat zij in ieder geval had, was slecht nieuws. En? vindt ze het slecht nieuws? Het valt reuze mee. Vind jij het slecht nieuws? Ik vind het helemaal geen slecht nieuws. Nee? Ik vind het een zeer comfortabel, prettig leven. Hou je van de roem? Niet per se, nee. Ja, maar dat, dat is waar je ook van kan houden. Ja, maar ik heb er ook geen hekel aan. Maar ik, ik, het is ook niet iets waar ik van hou. Het, het, het, het hoort erbij en soms doe je, je, je brengt het... Maar zou je zonder kunnen nog? Ja, makkelijk. Ja? Ja, echt geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Maar dat durf ik echt vanuit de grond van mijn hart te zeggen. Ik voel me in het buitenland, waar niemand je kent... Uh, voel ik me erg fijn, erg op mijn gemak zou ik zo kunnen leven. Ik, het, het, het, dat, het, het hoort erbij, het heeft iets komisch... Dat je in een restaurant binnenkomt en iedereen weet wie is. Het heeft iets vervelends. En daar heb ik ook maatregelen getroffen. Omdat ik er niet tegen kan om altijd maar bekeken te worden. Of altijd maar vragen te moeten beantwoorden. En me bekeken te voelen. Dat hoort erbij. Daar er kan niemand iets aan doen. Dat neem ik ook niemand kwalijk. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat ik iets minder me beweeg in cafés. Of helemaal niet, laat ik het anders zeggen. S'avonds laat. En, ja, gewoon een, een... De actieradius is iets kleiner geworden. Maar maar dat... Nu ben je dan op, op de toppen van Jeroen En, en nou, De Wereld Rijdt door is een prachtig programma. Uh, ben je dan ook bang voor het vervolg? Nee, helemaal niet. Ik ben helemaal niet bang voor het vervolg. Ben je niet bang voor wat hierna? Nee, ik ben nieuwsgierig naar wat hierna. Maar helemaal niet bang. En ik, ja, als je je carrière een beetje bekijkt, na jouw uh, krantentijd ging je naar AT5... toen ben je net coördinator geweest, heel kort van Nederland 3. Mm -hmm. En daarna heb je nog Nova gemaakt en, en, en, en TV3. Ja. Die Nova en TV3 waren niet echt uh, successen. Nee. En voel je volgens mij ook redelijk ongemakkelijk. Ja, nou Nova, TV3 was echt een flop. Ja. Uh, Nova was met Felix en mij in, in Den Haag, waar we begonnen, rond de verkiezingen... een groot succes... Dat durf ik echt rustig te zeggen. We hadden echt een, een eclatant succes. Eenmaal in de studio. Want daar waren we voor gevraagd. Was het een drama? Sterker nog, dat, was, dat hebben we ook niet gedaan. Dat, heeft nooit, dat programma is niet gemaakt, zal ik maar zeggen. We werden, het, het, het, het, daar, werd een, daar was een ontzettende clash. Van alle mensen met goede wil. Maar dat, dat, dat, dat, dat, dat, mocht het niet, dat mocht geen succes zijn. Maar dat heeft mij niet angstig gemaakt voor een volgende... nee maar Ik kan me wel voorstellen dat je... Um, zeker bij zo'n TV3, als dat dan een flop is, dat je dat onzeker maakt. Het gekke is dat toen TV3 een flop werd... Uh, ik gevraagd werd, want ik had toen ook al uh, Hollandsport... wat bepaald geen flop was, want uh, dat won ook een nipkofschrijf in, in die jaren. Uh, TV3 was binnen handbereik een succes. Eigenlijk een soort wereldwijd doorachterprogramma had dat kunnen zijn. Maar goed, de NPS was te star en te krampachtig om iets meer ruimte te geven aan de ideeën die ik had rond dat programma. Nou goed, zwa, tampie. Dan, uh, dan wordt het geen succes. Maar dat heeft mij niet... Uh, uh, ook maar enigszins te laten denken dat ik het niet zou kunnen. En het gekke is dat in die tijd Talpa werd opgericht. Althans, de, de voorbereidingen werden getroffen. Er was, nog geen, er was nog niets uitgezonden. En dat John de Mol interesse had. Omdat hij een aantal dingen van dat TV3 die ik dan deed, toch wel interessant genoeg vond. Dus blijkbaar heb ik daar toch een aantal ja, uh, uh, uren kunnen maken. Of, of interviews kunnen maken op mijn manier. In een overigens dan niet zo gelukkige context. Die uh, opvielen. En wist jij dat je het kon? Ik voelde in TV3 wel dat ik het kon. Ja. Ik vond het programma absoluut niet goed. Maar op een gegeven moment was het tussen Hadassa en mij... echt een scheiding van jij doet dit interview en zij het andere. Dat was natuurlijk een eindeloos geëmmer over hoe werkt dubbelpresentatie. En zijn wij wel de ideale dubbelpresentatoren? Allemaal, allemaal gedoe. En daar had iedereen een mening over. Maar de, de, de, de interviews die ik mocht doen... en de, ja, misschien de brutaliteit of het laconieke, losse... en toch scherpe wat ik probeerde... Ik, zeg, ik druk me een beetje ongelukkig uit, maar misschien begrijp je wat ik bedoel. Daar kon ik daar wel oefenen. En dat ging de ene keer beter dan de andere. Ik leerde daar snel, vond ik, eerlijk gezegd. Het was eigenlijk wel een soort leerschool. Nou, ik, ik kan me dan voorstellen dat je nu de wereld eruit doordoet... En dat kan je, volgens mij kan je dat nog heel lang doen, volgens mij. Mm. Omdat Willem Duis ook 25 jaar, zeker, de vuist heeft gemaakt. Zeker, ja. Maar jij zegt af en toe van nou, maar ik wil ook nog late night een keer uh, proberen of maken. Maar dat dat misschien ook uh, spannend is, omdat je ook ervaren hebt van uh, wat het is als het niet goed werkt. Ja, maar ik, ik ga natuurlijk. Die luxe heb ik dan nu een beetje, denk ik. Ik ga natuurlijk niet meer in een programma stappen waarvan ik eigenlijk denk: Nou, dat moet ik nog zien. Maar ik ben blij dat ik het mag maken, want dat was toen eigenlijk de realiteit. Ik koos voor het televisievak door een programma wat de gids heette, maar dat was een bijbaantje. Ik dat was gewoon net coördinator en op een maandagavond deed ik als bijbaantje een programma. Dat werd een redelijk succes, laten we het niet te duur doen, maar in ieder geval het viel op. En toen werd ik gevraagd voor Nova. En toen heb ik met Felix een verbond gesloten. Dat gaan wij doen. Met z'n tweetjes. Hè? En, en gedekt door een hoofdredacteur. En, en wij dachten een redactie. Dus je kiest voor een context ik, ik ga niet meer in een programma. En dat is ook best wel te varen. Ik heb best wel eens ideeën gehad. Ik denk, dat nou, is niks voor mij. Doe ik gewoon niet. Dus als ik een volgende stap zal zetten. Dat garandeert geen enkel succes overigens. Maar dan zal het iets zijn waarvan ik denk. Ja, maar dat wil ik graag maken. En dat lijkt mij nu urgent. En weer tv. Dat zou. Zou ik me kunnen voorstellen. Dat weer tv kunnen zijn. Want. want omdat je zegt dat je ook een enorme liefde hebt voor kranten. Ja. Dus je hebt wel de switch gemaakt echt naar tv. Ja, en... zeker. Ik, ging gewoon, ik, ik, ging, ik besloot om een echt nieuw beroep te kiezen... met alle gevaren van die, namelijk dat je op een gegeven moment... geen contractverlenging krijgt, alles wat in de televisiewereld speelt. Dat risico nam ik bewust. En toen ik bij Nova min of meer eruit gedonderd werd... Uh, toen heb ik ook echt even gedacht, hoe nu verder? Want nu heb, verdien ik ook even niks, ik, ik verdien niks meer. Nou ja, dat kan. Er zijn ergere dingen. En ik, ik, we, we verzinnen wel weer wat. Maar dat was toch even... Ik moest even achter mijn oren krabben. Ik heb ook voor jou een plaat uitgekozen... Maar dat is een beetje een plaat met een verhaal. Want ik heb in, nou moet ik het goed zeggen, 21 februari 2007, zat ik bij jou in het programma. En toen was Bart vijf jaar, Bart de Graaf vijf jaar dood. Ja. En toen gingen we remakes maken van zijn uh, programma's. Dus de mensen van het programma toen te gingen, de teringtubies maken. En ze hadden tegen mij gezegd, uh, maak jij maar het programma, waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? Toen werd ik bij jou uitgenodigd. En toen zei de eindredacteur van het programma... Vraag even, in de wereld rij door, live op tv... aan Matthijs, waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? Ja, ik herinner me dat geloof ik ook ja? ook. ja? Weet je nog wat je gezegd hebt? Nee, dat weet ik niet. Maar ik dacht wel toen ik het zei... dit zou wel, dit zou wel eens gebruikt kunnen worden. Dat dacht ik wel. <laughs> nou, we hebben het, uh, het fragment. Dus uh, Wacht, zegt eerst even je koptelefoon op. Dan ja. uh, kunnen we nog even luisteren. Jij vraagt altijd naar drijfveren van mensen en naar passies. Wat is jouw passie? Waarvoor kan ik jou nou s'nachts wakker maken? Uh, mijn passie. Als ik nou eens een heel saai antwoord geef, ik zou, als, ik, als je me s'nachts wakker maakt, als ik dan zeg: ja, ik ben ook, niet van plan, dan goed. wordt het een, ja. een mooie pianosonate van Beethoven. Gespeeld door Daniel Barenboom, dan zou ik zeggen: oké, okay, dit was het waard. Nou, ja. wij hebben echt. <laughs> duidelijk. Wij hebben gebeld naar uh, de, de manager van uh, Daniel Berenboom of die dat kon doen. Uh, of die een keer s'nachts bij jou in de tuin uh, op een vleugel kon spelen. Nou, die man die dacht echt van, wat zijn die aan het vragen? Ja, dus draad, want dit Daniel, is een wereldberoemde pianist, hè? Ja, precies. Ja. Dus, dus, maar, dus het, is, het is niet gelukt. Nee, dat verbaast me niets. <laughs> de, maar in ieder geval uh, krijg je dan nu alsnog... ja, het is niet live, maar het is wel uh, de uitvoering die je wilde... van jouw Berenboom, een pianosenator van... Barenboom. Ba Barenboom. Zeg het eens na, Barenboom. Barenboom. Dank u. Dat is mooi aan jou. Uh, jouw passie bijvoorbeeld voor de solo-pianist. Mm -hmm. Maar ook jouw passie voor voetbal als jij het, het museum deed bij Holland Sport. Ja. Of jouw passie voor uh, popmuziek, als je praat met uh, Leo Blokhuis, Of uh, jouw passie voor je boeken. Of nou weer je passie voor, voor, voor kranten. Mm -hmm. Wat is jouw absorptiekracht? Nou, luister, we hebben ontzettend veel tijd per dag over... Om, om, om, om te land te vanteren of om je ergens in te storten. En ik uh, ben gezegend, want dat, dat vind ik wel... met, een, met blijkbaar een karakter en een, en een zin in veel dingen. Ik ben niet zuur. Ik ben ook nauwelijks gereserveerd. Ik ben eigenlijk soms wel zelfs een cheerleader... wat, wat eigenlijk het tegenovergesteld is van een journalist. Uh, als, het gaat om sommige, ja, als het gaat om sommige boeken, sommige schrijvers... dan, dan, dan ren ik naar de winkel en dan schreef ik het van de daken... En uh, ja, dat geeft mij energie. En dat inspireert mij ontzettend. En ik bewonder dan, dan denk ik... God, hoe is het me ook dat je dit kan schrijven? Dat je dit ooit kan... Wat heerlijk dat het bestaat. Dat ik in dezelfde tijd leef als uh, Bob Dylan, bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik... Dat klinkt ontzettend bakvisserig zelfs. Maar toch is er elke week wel een moment dat ik dat denk. Wat goed dat ik leefde toen Bob Dylan leefde. Maar als je dan... En je hebt boeken, en je hebt voetbal, en je hebt uh, kunst... En je hebt piano's van Niet allemaal tegelijk. Nou. Nee, maar... Kan je over alles even gepassioneerd raken? Of oh, ik vind een heel veel van... dingen ook helemaal niet de moeite waard... en, en, en, en flauwekul of geen kwaliteit hebben. Maar er zijn, ja, in de zaken die jij nu noemt... zijn een aantal spelers, componisten, schrijvers... die mij erg inspireren, die het lol geven aan het leven. Die scheu geven aan het leven. En waar hou je altijd die zin vandaan? Nou, omdat ik, eh, omdat ik daarnaar zoek, denk ik. Omdat ik dat wil... Ik wil dat. Ik wil niet zeggen. Er zijn sommige die mensen die vinden hun energie in, in wrok. Of in haat. Of in, of in tegenstanders. Uh, dat kan ik me ook overigens erg veel bij voorstellen. Dat kan ook prachtige dingen opleveren. Maar ik zit anders in elkaar. Ik, zie de, ik, zie de, ik ben sunny side up. En, uh, en waar, dat hoe is, is dat meer... gekomen? Dat jij sunny side up bent? Nou, ik denk dat je daarmee geboren wordt eerlijk gezegd. Ik heb daar verder niet zo heel veel interessants over te zeggen. Ik merk dat ik zo in elkaar zit. En ik... Ik weet ook niet per se, er zit ook iets uh, misschien, ogenschijnlijk oppervlakkigs aan. Dat begrijp ik ook heel goed. Zo voel ik het zelf helemaal niet. Ik zit er ook met het imago, worstel ik ook al lang niet meer. Het werd me vroeger nog wel eens nagedragen. Maar ik vind het... Wat uh, werd jou nagedragen? Dat je toch oppervlakkig was? Nou, op een ja, ja, eigenlijk niet werd het, op, nou, het werd op die manier verteld. Ja, als journalist hoor je natuurlijk vooral achterdochtig en zuinig te zijn. Wat ik ook zeer goede karaktereigenschappen voor een journalist vind. Ik ben alleen ja, ik zit zelf niet zo in elkaar. Ik heb daar geen geduld voor. Het boeit me te weinig. En ik uh, steek mijn energie graag in, uh, in uh, misschien wel in bewondering. Ja. ook omdat het me inspireert. Uh, niet alleen in de zin, uh, soms in letterlijke zin, dat ik denk dat wil ik ook. Of dan neem ik een voorbeeld aan. Of zo zou je ook een stuk kunnen schrijven. De New Yorker-weekblad heeft mij altijd erg geïnspireerd in het nadenken over hoe schrijf je een goede reportage, hoe maak je een mooi interview. Gewoon puur mijn eigen vak toen. Maar een mooie compositie van Bach of nu van Beethoven... ja, geeft mij moed. Dat is het eigenlijk. Geeft mij gewoon moed. En uh, je zei van nu heb ik het maar een beetje laten varen... dat ik uh, uh, niet meer kritisch ben en mensen dat, uh, dat vonden. Heeft het je lang uh, gestoken? Ja, er is natuurlijk een moment dat je voor het eerst besproken wordt. En ik was 35 vijf, toen ik hoofdredacteur van de krant werd. Enorm jong was jong. was toen jong voor een grote krant. Althans, de parool was in, in oplagen, Maar als, als was een krant die het toe doet. En deed. En nu zeker weer doet. Uh, ja, dan wordt er eerst... Wordt er iets over je gezegd wat misschien best wel raak is. Maar waarvan je denkt, ja, maar ik ben toch ook wel dit. En nee, sommige dingen ben je gewoon helemaal niet. Uh, dat is ook helemaal niet erg. Uh, maar dat kostte misschien even tijd. Omdat ik... Uh, ja, ja, je hoort... Dat zal niemand vreemd zijn. Je hoort liever aardige dingen over jezelf... dan, uh, dan al te scherp commentaar. En ik heb natuurlijk... Voor van alles mijn portie wel gehad. Dus je hebt nu echt een olifantenhuid? Voor sommige dingen heb ik een olifantenhuid. Maar er zijn nu weer... Bijvoorbeeld als het om tv-kritiek gaat... zijn er nu een aantal critici die ik echt zeer serieus neem. Dat vind ik ook leuk. Ik vind Jan-Pierre Geelen en Hans Berenkamp... Picobello. Picobello. En die zijn lang niet altijd... Uh, schudden ze mij de hand uh, uh, figuurlijk gesproken... of geven ze me een schouderklop. Maar er is ook vals. Ik, ik, eigenlijk hoef jou niks te vertellen, Patrick. Je weet hoe het, hoe het werkt. Sommige dingen zijn... Uh, afgunstig of zelfs gemeen. Of, of, uh, ja, dat, je maakt alles mee. Heb jij zelf afgunst of ben je zelf jaloers op anderen? Nee, nee helemaal niet. Nee. nee. Ik gun iedereen eigenlijk... Ja, dat klinkt bijna op het evangelische af... maar ik gun iedereen de hele wereld. Ik, het inspireert me eerder. En ik heb echt onder mijn beste vrienden... jongens die de zon niet in het water kunnen zien schijnen. Dan denk ik, godverdomme. Weet je wel. Ik zit echt niet in elkaar. Nee. En, uh, nou, dat is mooi... Dat is heel mooi. Maar hoe kunnen wij dat leren? Ja, maar het ik, lijkt... Ik, ik, ik, kijk, ik, ik hoor mezelf. Nee, wa, maar... want vertel, hoe kunnen wij als Matthijs van Nieuwkerk naar de wereld kijken? En uh, genieten van voetbal tot en met klassieke muziek en, en, en kunst en boeken. En, en hoe kunnen wij van jouw side up leren? Leer het onze luisteraar, leer het mij. Ja, er is geen cursus voor, Patrick. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Dat is iets wat je... Wat je, wat je, wat je ja, ik zeg het maar, bij, bij je geboorte meekrijgt... klinkt ook weer erg zeikerig. En ik gebruikte net het woord evangelisch al... dus het gesprek wordt er wat dat betreft niet beter op. Maar ik voel... het wel zo. En het heeft er van begin af aan ingezet. De Dylan Mani, die ik had... want daar, ben ik natuurlijk, als we, als we, daar was ik hysterisch in... Ja, dat, dat verslond ik. En er waren natuurlijk ook wel bands die ik verschrikkelijk vond. Maar daar had ik verder geen aandacht voor. En ook al was die band nummer één... Hè, dan kan je, dus daar blijven, daar kan je dus een slecht humeur van krijgen... of reinig voor wat het waard is. Dat had ik dan niet. Ik, ik verdiepte me gewoon in de, in, de, in de zaken en de mensen... die, uh, die mij energie gaven. En die mij, ja, wat ik net zei, moed gaven. En die... Uh, en ik heb uh, geen jaloezie. Ook niet onder, uh, onder, onder generatiegenoten die... Ik, bijvoorbeeld Joost Zwageman vind ik eigenlijk het grootste talent van mijn generatie. Met Martin Bril. Vroeger Rob Scholten nog. Maar goed, daar hoor je weinig meer van. Die, waren, die kunnen veel meer dan ik. Wat Joost kan, als het gaat om nadenken, analyseren, uh, kritisch zijn. Als het nou gaat om beeldende kunst, dan dit jaar bij ons in het programma toevallig. Maar ook als het gaat om literatuur, politiek, laten we dat niet... Ja, kan ik, kan ik, kan ik kan ze mijn schoenen poetsen? Meer niet. Maar, heb ik geen jaloezie bij. Helemaal niet. Nul. Maar hoe kunnen, wij, uh, uh, hoe kunnen wij als Matthijs van Nieuwkerk naar de wereld kijken? Wat kan je de mensen meegeven? Uh, Laat het dan maar een evangelie zijn. Nou ja, dan moet ik eigenlijk het volgende zeggen. Want ik vind het een pedante... Elk antwoord wat ik nu geef is pedant. Maar goed, het is midden in de nacht. Nee, nee, maar het is Dus het is we toch... permitteren ons wat. Nee, nou, dan zou ik zeggen... Zoals ik naar anderen ik vraag het ze ook niet. Ik kijk gewoon naar anderen. En ik lees iets en ik observeer soms mensen. En dan denk ik, nou ja, als ik denk, dat zou ik ook wel willen, of daar zou ik iets van willen leren. Of misschien zelfs, ik wou dat ik zijn talent had. En dat laatste is vaak een wanhopige wens, want dat, dat heb je gewoon niet. Kijk naar en. en, en, en uh, ja. Nee, ik heb er eigenlijk geen fatsoenlijk antwoord op. De ah, vraag is te groot. De vraag is te groot. Ja, ik, jij... vertel, ik vertel me eraan. Maar je kan het toch proberen? Nou, ja, dat heb ik net gedaan. Maar, want, want jij laat je inspireren door mensen. Ja. Dus uh, laat mensen ook geïnspireerd worden door jou. Ja, maar dat, dat heeft iets evangelisch. Want dan, zou ik, dan kom je toch bij tegelwijsheden uit. Als, als uh, uh, laat de zon in het water schijnen. Uh, kijk naar het... Uh, allemaal eigenlijk clichés zo groot als een koe. Weet je wel. En zo zit het wereld nou ook weer niet in elkaar. Dus ik heb daar eigenlijk... Uh, ik voel ook helemaal niet... De, de, ik, ik ben geen apostel van een soort... Eh, ik, ik ben, ik, jij vraagt het mij nu. Dus nu zeg ik jou hoe ik om een beetje in elkaar zit. En wat daar de haken en oog aan zijn. Maar als jij zegt, hoe, kom ik, hoe word ik ook zo? Ja, dat word je niet. Misschien is dat het antwoord. Er is er maar één. <lacht> Maar ik neem aan dat je dan uiteindelijk toch iets wilt nalaten. Wat wil nalaten. Wat wil jij als Matthijs van Nieuwkerk nalaten? Wat moeten we van jou nee, herinneren? Als wij, een, een, wij gaan een uitzending maken die jij van Willem Duis hebt gemaakt. Ja. Wat, wat, wat moet het dan zijn? Hoe moeten wij Matthijs van Nieuwkerk, de, is het de televisieman of moeten we de krantenman herinneren? Nou, dat is wel een imitator. Ja, nee, maar goed. Dat geldt toch voor ieder leven, joh. Ik bedoel, stel dat, ik, dat we na een uur besluiten dat ik jou een uur ga interviewen. Over met dezelfde. Jij bent ook een jongen die uitstraalt vind ik. We kennen elkaar niet goed, maar als we elkaar zo eens tegenkomen... en nu zitten we een tijdje tegenover elkaar... drift, zin, dat vind ik belangrijk. En er zijn heel veel mensen die dat niet per se uitstralen. Ja. Nou goed, daar kunnen ze ook niks aan doen. En daar, daar is ook weer wat voor te zeggen. Alleen, ik heb daar minder geduld mee. fijn, genoeg hierover. Nou, je, je bent wel aanstekelijk. En volgens mij is de wereld door ook een, een goed voorbeeld... van uh, wat je dan zelf nu niet als... Uh als evangelist wil uitspreken... maar wel het enthousiasmeren van mensen om ja, nieuwe dingen te ervaren. Ik wijs mensen graag in ons programma op, op, op uh, dat wat bijzonder is. En, wat, uh, en, en waarom het misschien bijzonder is. En, en, en, en het liefst vanuit een... Uh, en dat gebeurt gelukkig vaak. In die zin hoef ik uh, weinig toneel te spelen... Uh, uit een persoonlijke betrokkenheid bij een onderwerp. Ik denk, dit is ook echt fantastisch. Hoe heb je het voor elkaar gebokst, man? Het is niet te geloven. En, en, en die drift, dat heilige vuur bij jou... wanneer gaat dat smeulen? Wanneer het dooft het een beetje uit? Nou, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft gelukkig helemaal niet. Want ik kom gelukkig genoeg mensen tegen. Kijk, BNN is een omroep voor, uh, voor, voor de jeugd. Maar ik zie soms... Neem Jan Mulder. Dat is een goed voorbeeld. Die is 65. 15. 16 jaar, op zijn hoogst. Hele jonge man vind ik dat. Dat vind ik een hele jonge man in zijn denken. In zijn qua jongensachtigheid. In, zijn, in de sprintjes die hij trekt. Echt waar. En wat wil jij nog met je drift? Niet... Ja, wat, wat wil je met je drift? Wat wil je nog? Kijk, wat wil je met je drift? Alsof ik, alsof ik een, een ziekte heb of een, of een lichte handicap. Zo zie ik het niet. Ja, wat, wil je met je, wat, wat wil je nog doen? Ja, nou, ik wil nog een aantal jaren televisie maken. En dat zou heel goed de wereld draai door kunnen zijn. Want de sleet zit er nog niet op. En de Nipkowprijs is ook een aanmoedigingsprijs. En als het dat niet is, dan zou ik nog graag iets anders willen bedenken. En dan zou ik me kunnen voorstellen dat ik over een paar jaar... Drie, vier, vijf. <coughs> Sorry. Dat ik, uh, en dan wil ik ook niet of ik het dagelijks wil. Maar misschien een ander ritme, dat zou kunnen. En dan uh, is het misschien tijd voor iets anders. En, en wat is dat andere dan? Geen idee. Ik zou bijvoorbeeld me heel veel kunnen voorstellen bij het wonen in het buitenland. Wat ik altijd erg... Uh, ja, uh, een heel fijn vooruitzicht heb gevonden. Ik dacht vroeger altijd aan de cricketbaan, aan een cricketcourt in Engeland. En uh, tegenwoordig denk ik meer richting Frankrijk. Maar... Beide is, uh, is, is nog steeds uh, iets waar ik, uh, waar ik wel eens van erom. Maar dat is best grappig, omdat jij toch, ja, wat ik zeg... Die, die, dat heilige vuur hebt, dat je lat altijd hoog weet te leggen... voor je programma, voor je redactie. Ik kan me zo weinig voorstellen bij jou aan het uh, ja, land van. Het lijkt oh, me heerlijk om te nee, zien. maar daar ben ik echt wereldkampioen in. Ja? Ja, you ain't seen nothing yet. Nee, maar dat is wat ik echt goed kan. Ben je dan in principe een lui mens? Ik geloof niet dat dat met luiheid te maken heeft, want het is... Lantefanteren wil niet per se zeggen dat je de hele dag op je bed ligt... of in een hangmat hangt. Alhoewel ik dat ook een prima vorm van Lantefanteren vind. Nee, maar gewoon... Ja, niet werken eigenlijk. Niks hoeven. En dan kun je dan zie je zien hoeveel je nog doet. En dat heet Lantefanteren. Want dan volg je gewoon je neus. En dat is het de, de, de, de beste, beste, beste, beste kompas. Naast je vrouw? Naast mijn vrouw, uiteraard. En dan bij het Lantefanteren en het opsnuiven... is dat nog ook altijd het opsnuiven van... een, een... Een mooie opera, een goede voorstelling. Altijd wel de zintuigen openhouden om geïnspireerd te raken en het vuur brandend te houden. Ja, maar nu. nu uh, dat, is, dat zou zeker kunnen, wat je nu zegt. Maar nu lijkt het erop alsof ik dan die hogere cultuur nodig heb om uh, als vitamine. Dat is helemaal niet waar. Oh, nee, het mag ook voetbal zijn, hoor, voor mijn part. Ja, of en cricket. Het mag Want ik heb, ik heb me verloren. Ik, ik ben, dit gaat nu beter. Maar ik ben echt uh, verslaafd geweest aan Engels cricket. Hè. In Nederland ging ik dan nooit, maar in Engeland kende ik. Alle namen van alle county spelers. Dat is eigenlijk hetzelfde vergelijkbaar dat ik alle namen van de eredivisie spelers weet. En eigenlijk ook de eerste divisie. Als ik heel eerlijk ben, is dat zo geweest. Een jaar of vier, vijf kocht ik twee Engelse kranten per dag. The Guardian en de Independent. Om de verslagen van dezelfde wedstrijd toch door twee ogen te lezen. Zodat ik nog beter wist wat er eigenlijk aan de hand was. Ik reisde drie keer per jaar minstens naar Engeland. om die wedstrijden te gaan bekijken. En waarom kreeg ik het? Ja, cricket is, is de ultieme sport. Dat is, dat is een ontzettend spannend spel. Als je weet wat de regels zijn. Want het, het oogt ogenschijnlijk... Het is ook een, een sport als een schijnbeweging. Het oogt ogenschijnlijk ontzettend saai. Maar als je weet wie er spelen en, en, en, en, en hoe het spel werkt... dan is het eigenlijk in elke seconde saai, uh, spannend en nooit saai. En het duurt heel lang. Het duurt vijf dagen als je naar een testmatch gaat. Dat heb ik vaak gedaan. En dat vind ik ondertussen, lees je de kranten... je praat eens met je buurman, je haalt nog eens een, een chicken tandoori... je haalt nog eens een kopje thee, je haalt nog eens een krant. Ik vind het helemaal het einde. Er zou voor mij... Charlie Watts, de drummer van de Rolling Stones... woont naast een cricket ground... is daar bewust gaan wonen om... behalve de toenees met de Stones... en dat is dus één keer in de vijf jaar... voor de rest land van te geblazen... keurig zomerkostuum, hoedje op... Naar de cricket En is daar elke dag. Dat leven leek mij volkomen ideaal. Ik dacht... Ik heb een keer, ik heb een artikel gelezen over het feit dat jij wordt vergeleken met een jazzartiest. Hoe jij presenteert, hoe je het opbouwt. Een muziekstuk, het ritme mm -hmm. aangeeft. Als het misgaat, even improviseert. Echt puur met jazz. Ik wou je vergelijken met Lionel Messi. De... de briljante voetballen van, van Barcelona. Dank je wel. Hoe je dat tik tac spelletje speelt, hoe je de gaten ziet... hoe je het prachtig afmaakt, hoe je alles doet... en iedereen en zelfs schijnbewegingen ontwijkt. Maar dus ik had eigenlijk een cricketspeler uit moeten kiezen. Nou, ik zou je eerlijk vertellen dat mijn grootste helden... Uh, en we hadden het over mijn bakvisserige kant... Uh, dat, dat zijn Ian Botham en Viv Richards. Viv Richards is een zwarte uh, West-Indische speler. Ian Botham is de Johan Cruijff van het Engelse cricket. Ik ben voor hun geland op London Heathrow. Toen heb ik een hele dag in de auto gezeten naar Cardiff, naar Wales. Daar was ik net op tijd om nog vijf minuten mee te maken van een match. Want zij speelden voor het laatst tegen elkaar. Ik moest en zou daarbij zijn. We hadden veel pech onderweg. Uiteindelijk ben ik nog met ze op de foto gegaan. Moet je, nou, ik was gewoon een volwassen kerel. ook, had ook kinderen. En ja, dat, dat Ik heb de, de, de, de, de cricketsport... Maar goed, je kan er met niemand over praten. Want jij weet helemaal niet wie Viv Richards en Ian Botham zijn. Dus ik moet het je uitleggen. Maar de cricketsport is mijn... En dan nog de Engelse. Dus het is nog snobbischer. Waarom weet ik eigenlijk niet. Want nee, maar goed, daar wordt het goed gespeeld. Dat is, mijn, uh, dat is heel lang mijn lust en mijn leven geweest. Ja. Jouw lust in je leven... En... Mijn laatste vraag is, wat is dan nog de droom van Matthijs van Nieuwkerk? Mijn droom. Als ik droom, droom ik van mijn kinderen. Eigenlijk heel simpel. Als ik dagdroom over wat zou ik later willen... dan denk ik altijd nooit aan werk. denk ik eigenlijk alleen maar aan mijn kinderen. Dus dat heeft niets met werk te maken. Dan wil ik uh, 85 zijn. Dan wil ik in Hotel Necresco in Nice met mijn kinderen s avonds uh, even langs de promenade lopen ijsje eten glaasje wijn en uh, verhalen vertellen. Het gaat je heel goed af. Aan... Met z'n vieren. Het gaat je heel goed af verhalen vertellen. Dank je wel. Oké. Okay. Dank je wel. hij is vernieuwd Nieuwkerk. Ja. Dank je wel, Patrick.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 Je hoorde net Patrick Lodiers in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk in zijn programma De Overnachting. En het is twee minuutjes voor één. Dat betekent dat je zo getrakteerd wordt op je portie nieuws. Heel belangrijk. Maar daarna gaan we weer praten over liefde, seks en relaties. Want om drie over één, precies drie over één kan ik je vertellen... is het tijd voor het leukste programma op Radio 1. Zeg ik met enige bescheidenheid. Straks is het tijd voor Lust... Ik hoop je daar te zien, te horen en te treffen. Tot zo. And <laughs>